Acht uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Bij een bedrijfsongeluk in de haven van Rotterdam... is een 56-jarige kapitein van een binnenvaartschip om het leven gekomen. Zijn vrouw en een medewerker raakten gewond... maar verkeren niet in levensgevaar. Bij het laden of lossen van een zeeschip... liet de kraanmachinist vanaf de kade een stuk staal vallen... op de stuurhut van het naastgelegen binnenvaartschip. Onderzocht wordt wat er is misgegaan.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 De verwachting is dat de anderen nu ook snel uit de goudmijn worden gehaald. Volgens reddingswerkers kwamen de arbeiders vast te zitten toen een deel van de mijn instortte. In de Amerikaanse staat Kentucky is een predikant, die vaak met slangen op tv verscheen, gestorven aan een slangenbeet. De man had nog gered kunnen worden, maar hij weigerde antigif. In zijn show verkondigde de predikant dat een slangenbeet niet gevaarlijk is voor ware gelovigen die door God zijn gezalfd. Hij verloor al eerder een vingerkootje door zijn slangenbezweerderij, maar de man bleef geloven dat hij onkwetsbaar was. Zijn zoon is nu van plan zijn werk voor te zetten, als predikant en als slangenbezweerder.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 Dit was het NOS-journaal. Radio 1. NTR. Als we allemaal Voor één uurtje per dag met wetenschap bezig ja, kunnen ja, zijn, dan ben ik een gelukkig De kennis van nu zeggen ons meestal niks. Met Koen Verbraak. Ze is hoogleraar Griekse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. In 2010 kreeg ze als eerste klassicus de Spinoza-premie van 2,5 miljoen euro toegekend. Ze houdt zich bezig met de maatschappelijk relevante klassieken. Oftewel, wat kunnen we vandaag de dag nog opsteken van Socrates, Homerus of Plato? Vanavond praat ik in de kennis van nu, het wetenschapsprogramma van de NTR, met Ineke Sluiter. Dag mevrouw Sluiter, goedenavond. Goedenavond. Hebt u, uh, zit u als kenner van de Griekse oudheid ook gekluisterd aan het scherm bij de Olympische Spelen? Ik zit of? gekluisterd aan het scherm bij de Olympische Spelen, maar dat heeft met de Griekse oudheid uh, ook weer niet zoveel te maken. Gewoon met sportliefhebberij? Ja, meer, meer ja. Dat. Wat, wat heeft dat in de verste verte nog te maken... die Olympische Spelen met de Spelen die ooit in Griekenland werden gehouden? Uh, nou, het heeft er in zoverre wat mee te maken. Het is een opnieuw uitgevonden traditie. Dus aan het eind van de 19e eeuw... zijn we opnieuw begonnen met Olympische Spelen. En toen is er heel bewust gezocht naar een link met die oudheid. Dus het heette de Olympische Spelen, dat was het eerste. Uh, een heel aantal symbolen werden erbij bedacht... Uh, het eerste land dat binnen mag marcheren met zijn atleten is altijd Griekenland. De eerste keer werd het in Griekenland gehouden. Dus er is echt bewust geprobeerd om die link met Griekenland te leggen... door de baron de Kubata. Hadden de Grieken natuurlijk nooit van winterspelen gehoord, hè? Nee, schaatsen, dat geloof ik niet dat dat erg populair was. Nee. Maar de rol van Poetin als moderne tiran die met de spelers zijn beste beentje wil voortzetten... dat lijkt misschien wel een beetje op hoe het vroeger ging, hè? En nou, de Spelen waren natuurlijk altijd in Olympia. Dus daar was, het was niet zo dat er elke keer ergens anders... een lokale tyran mooi weer mee kon spelen. Maar het is wel zo dat uh, het vooral de aristocraten waren... die atleten of bijvoorbeeld wagenspannen afvaardigden. En je kon daar veel prestige behalen... door een mooie Olympische overwinning te behalen. En in plaats van dat iemand als u daar dan zat... Uh, zette je er een dichter op die daar een prachtige overwinningsode... Maakte en die lezen we nu nog steeds. Maar als ik u goed begrijp, is het een beetje een gezocht verband... met de echte Olympische Spelen? Als je het zo rechtstreeks wil doen, wel. Want uh, kijk, het is wel interessant dat mensen het nodig vonden... om dat anker in Griekenland te zoeken. Want dat is natuurlijk vaak hoe we dat doen. Het is de grootste gemene deler die we hebben als Europese culturen. En het is die, dus oudheid. Het, ja, die oudheid. Ja, die klassieke Romeins, Grieks-Romeinse oudheid. Uh, maar aan de andere kant kun je wel op een ander niveau kijken... namelijk wat, het, wat de rol van sport is in een maatschappij. En dan zie je wel door de eeuwen heen allerlei verbanden. Teamsport kwam trouwens bijna niet voor hè, bij de Grieken. Nee, dat is nou... Dat is vooral wagenrennen en dat soort dingen toch? Ja, wagenrennen, hardlopen, hardlopen, boksen. Uh, maar toch is het, het, het is bij sport altijd zo... dat je een combinatie hebt van competitie... En samenwerking, ook als het niet een teamsport is. Want, dus als je met z'n tweeën aan het tennissen bent... dus geloof ik toevallig geen Olympische sport, maar het maakt niet uit... dan ben je het toch met elkaar eens dat je aan een gemeenschappelijk project bezig bent. Je tennist wel tegen elkaar, maar je hebt afgesproken dat het een partij is... met een begin en een eind en vaste spelregels. En in die zin is het altijd ook samenwerking. De dus sport is altijd goed om kinderen te socialiseren. Maar echt de teamsporten, dat deden de Grieken niet. Ik geloof het niet. Ze, in maar ze hadden volgens mij van... maar één teamsport: dat oorlog. was oorlog. Ja, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> en de, en, maar daar waren ze ook behoorlijk bedreven in. Um, nou, het was in elk geval echt deel van hun geleefde realiteit. Dus wij kunnen over oorlog praten en dan, en dan sturen we jonge lui in, in harm's way. Maar het raakt de gemiddelde burger niet rechtstreeks. Als je als Griekse man, dat waren natuurlijk de enige burgers besloot om oorlog te gaan voeren. En dat deden ze inderdaad met regelmaat. Ja, dan droeg je ook de consequenties. Dus dan moest je, als de volksvergadering klaar was... Uh, voedsel inpakken voor een paar dagen... je wapenrusting meenemen. Moest je en zelf en ging vechten? Je. Ja. De studie niet een ander? Nee. De, de huidige spelen zijn trouwens ook een steen des aanstoots hè, voor velen. Omdat Rusland de homorechten schendt. Hoe kijkt u daarnaar? Nou... <laughs> Dat vind ik geen goed idee, uh, wat moet ik zeggen. Dus dat is natuurlijk niet goed dat Rusland de homorechten ja. schendt. Maar, maar je bedoelt nu dus het contact, het verband met dat dan toch daar die spelen zijn. Nou ja, ook omdat u zelf met een vrouw getrouwd bent. Kan ja, het nou ja net wat dat ik voorstellen dat u zeg, meer ik vind, aan het hart gaat. Ik vind het geen goed idee dat de homorechten geschonden worden. Nee. Aan de andere kant, het is daar, op dit moment was het even heel erg eclatant. Maar kijk naar de Verenigde Staten, waar allerlei staten nu nog steeds... een soort achterhoedengevecht aan het voeren zijn om het homohuwelijk te verbieden. En je ziet nu een soort roze golf door die uh, Verenigde Staten slaan... omdat de een na de ander helemaal tot de Supreme Court moet. En daar hebben ze inmiddels dat uh, tot constitutioneel verklaard. Het is iets grondwettigs. Maar wat bedoelt u, wat wilt u zeggen? Nou ja, dus dat uh, het met de homorechten over ook in andere landen in de wereld ja, ja. niet optimaal gesteld is. Nee. En ik zie de link met die Olympische Spelen dan niet onmiddellijk. Nee, want dat nou, waren ook heel veel mensen die ze erover opvonden. Het de zwaarte van de delegatie en koning Willem Alexander, Maxima, ja. de premier, de minister van Sport. Wat vond u ervan? Ja, dat daar heb ik ook wel een beetje over nagedacht en dat leek aanvankelijk niet zo'n heel goed idee. Aan de andere kant zie ik nu hoe het daar uitpakt en je kan natuurlijk zeggen. Poetin maakt daar mooi weer mee, die zit daar in dat Holland-Heinekenhuis. Aan de andere kant, er waren dus problemen tussen Rusland en Nederland. En Willem-Alexander is daar in een heel vroeg stadium van zijn koningschap op afgestuurd. En heeft dat staatsbezoek min of meer tot goed einde gebracht. Nu zie ik ze daar wel in een wat andere setting zitten. Als je wilt dat mensen wat veranderen, moet dat ook komen door contacten met landen die het anders doen. Dus u vindt het juist wel goed dat er, dat er op hoog niveau, op het hoogste niveau, zo wordt uitgepakt. Uh, nou, ik heb er niet een heel expliciete mening over. Ik kijk wel eigenlijk met veel plezier naar Willem-Alexander en Maxima... daar op de tribunes. Uh, ik denk dat we daar goed wegkomen als Nederland. Ze zitten daar zo authentiek een, uh, een emotie te reflecteren... Die, die we allemaal in het land waarschijnlijk ook hebben. Mm -hmm. We zijn blij dat die sporters het goed doen. Dat is ook een van de functies van het, van het koningschap. Dus er, ik zou er ja? waarschijnlijk niet voor gekozen hebben... om ze daar nou op af te sturen, maar nu het, maar nu het zo gegaan is. Het zij zo. Ja, u bent klassica, hè? dan hou je je bezig met de oude teksten. Ja. Hoe lees je eigenlijk een originele klassieke tekst? Als, als een roman of meer als een puzzel? Ja, dat puzzelen, dat is iets wat vaak in verband wordt gebracht... met, uh, met die klassieke talen. En soms... Heb je geen andere keus, dan is de tekst te moeilijk of hij is kapot, bijvoorbeeld. En dan moet je gewoon heel langzaam en precies kijken wat daar aan de hand is. Je bedoelt dat er iets ontbreekt in de tekst? Ja, ja. Kunnen, uh, teksten kunnen fragmentarisch zijn. Ze kunnen op een papier zijn overgeleverd waar gewoon een gaatje in zit. En dan zou je toch. Moet je eromheen lezen. Een, ja, Of, of je probeert voor te stellen wat er in dat gat gestaan heeft. Daar zijn mensen uitermate bedreven in. Dus dat dus, is. Een gat lezen is ook een deel van uw werk? Zeker. Nou ja, ik werk niet zoveel met van die fragmenten. Ik ben altijd wel blij als ik hem mooie gedrukte tekstvormen. Ja. Maar dan hangt het wel erg van de auteur af. En ook uh, hoe ver je bent, zeg maar. Er zijn veel auteurs. Die, die kan ik in elk geval wel gewoon lezen. En ik denk een heel veel van mijn studenten... in een gevorderd stadium van hun studie. Daar begint het ook wel te komen. Ja. U, u, u, u zei een keer in een interview... voor mij is de oudheid een vrij brief... om na te gaan denken over alles. Want alle grote vragen die me interesseren... kan ik daar zien. Precies. Ja. Wat zijn, welke grote vragen denkt u dan aan? Nou, het is eigenlijk, ik heb eigenlijk zoveel geluk gehad met de keuze van mijn vak. Want je, moet, je overziet dat eigenlijk helemaal niet op de leeftijd... dat je die keus moest, moest maken. Ik, ik dacht toen dat ik het nam omdat, er, omdat het veelzijdig was. Dat is ook zo. Je hebt twee talen. Taal en letterkunde, geschiedenis, materiële cultuur, filosofie. Allemaal prachtig. Dat is ook zo. Uh, maar ik was toen eigenlijk heel erg gericht... op juist het, het verwerven van die technische kennis. Dus een beetje de puzzelkennis. Hoe zit de metriek... Hoe ziet de historische grammatica? Dat vond ik echt prachtig om dat te leren. En ik kon toen eigenlijk niet voorzien... dat naarmate ik me in ontwikkelde en interesse kreeg in andere dingen... dat elke keer die oudheid het materiaal zou bieden... Geef om eens een daar voorbeeld. goed op in te gaan. ja nou, Ik heb een tijdje in de Verenigde Staten gezeten. Daar kwamen mensen uit een totaal andere onderzoekstraditie. nou U noemde uh, daar straks de issue homoseksualiteit. Dat was net in de tijd dat een klassica als expert... Uh, dus als getuige deskundige moest optreden in een rechtszaak. Ja, Die ging over de vraag of homo's wel of niet beschermd mochten worden tegen discriminatie. En waar moest zij daarin optreden? Uh, zij moest daarin optreden omdat uh, er een soort argument werd gemaakt... dat je eigenlijk alleen een moreel bezwaar kon maken tegen homoseksualiteit. Als je christen was, dus op basis van het christendom. Ik denk niet dat dat juist is, maar dat was het argument wat gemaakt werd. En men ging dus op zoek naar, als het ware, onverdachte filosofen niet verdacht van christelijke sympathieën... die toch echt morele bezwaren tegen het christendom hadden. En dan kom je dus terecht in mijn klassieke oudheid. Ze konden het daar niet helpen dat tegen ze geen Christen waren. hadden. Ja, of, of, of, of, dus er, er tegen werd gekeken wat ja. die tegen homoseksualiteit ja. hadden. Terwijl we zeker wisten dat ze niet onder de invloed van het christendom stonden. Ja, ja. Dus er waren filosofen, die waren Plato aan het lezen en Aristoteles... in een poging om dat soort argumenten boven tafel dat te geven. Maar wat voor vragen treft u dan aan? Wat, wat, u nou, was, en Martha Nussbaum ja? die heeft dus elk van die passages bekeken... in context uitgelegd en gezegd... nee, dit is niet een principieel moreel bezwaar tegen homoseksualiteit. En dat, daar luisterde de rechter naar, naar die uitwisseling van meningen. Maar, de, maar de, dan hecht hij wel heel veel waarde aan... wat er 2.000, 3.000 jaar geleden over is geschreven. Nou, uh, degene die probeerde dit argument te maken, hechte daar heel veel waarde aan. De rechter is natuurlijk gek geworden... want hij had hoogleraren aan elk van beide kanten van de streep... die het absoluut met elkaar oneens waren. En hij heeft uiteindelijk, denk ik, terecht besloten... dat de rechtbank niet de plaats is om dat soort wetenschappelijke oneenigheden te beslissen. Dus hij heeft het terzijde gelaten. Want er was geen uitspraak in de zaak. Er was wel een uitspraak in de zaak, maar niet op basis van Plato. Ja, nou wil ik ook de uitspraak <laughs> nog even weten. Ja, de, Plato, de uitspraak was dat uh, het was de staat Colorado die wetgeving had aangenomen, die zei... je moet allerlei mensen beschermen tegen discriminaties, maar homo's niet. En dat mocht niet. Dat was uh, ook, ook homo's moesten worden beschermd? Ja. Oké, okay. met dank aan de oudheid. Nou ja, dus niet meer echt met dank aan de oudheid... maar in elk geval mm -hmm. was het een issue die daarvoor de rechtbankers ja. is Maar waarom is nou juist die oudheid een geschikte periode om ons aan te spiegelen? Kunnen we bijvoorbeeld ook naar de middeleeuwen kijken? Dat was weer de tijd van de mystici bijvoorbeeld... Ja, we delen in Europa een hele lange geschiedenis. En er zijn allerlei vraagstukken die je ook uitstekend... aan de hand van middeleeuws materiaal kan maken. De oudheid heeft het voordeel dat het het oudste materiaal is wat we hebben. Dat we het delen met al die landen in Europa. Dus iedereen kijkt daarnaar. Um, en dat betekent dat als je die heel dicht bestudeerde oudheid... Hè, want er is echt veel werk op gedaan hoor. Als je daarover nadenkt, dan bestudeer je niet alleen de oudheid... maar je plucht jezelf in één keer in... In de hele West-Europese cultuurgeschiedenis. En ook in de wijsheid van vroeger? <laughs> ja, dus het model dat we. Is dat we... veel te romantisch gedacht? Ja, gedaan. veel te romantisch ja? gedacht, Ja, ja hoor. <laughs> het model dat we steil achterover vielen, van bewondering voor elke uh, letter die daar was opgeschreven, dat is wel een beetje passé. Dus maar je moet is... er ook kritisch tegenover zijn. Maar u zegt gedaan. het is wel iets wat ons bindt ook als Europeanen. Ja. Ja? ja, dat denk ik zeker. Ja, ja. He, ik neem aan dat u toegang heeft tot de oorspronkelijke bronnen. U leest Oud-Grieks ook. Ja, ja, ja. <lacht> nou ja, ik heb zelf geschiedenis gestudeerd. Ik heb Plato in het Engels gelezen. Wat, wat mis je dan? Nou, het Grieks. Ja, maar <lacht> wat, wat is er dan weg? <lacht> ja, wat er dan weg is. Nou, dat heb je eigenlijk altijd als je zo'n soort... Uh, dus die teksten zijn geschreven in een bepaalde cultuur... met zijn eigen concepten en zijn eigen ideeën. En daar worden woorden voor gebruikt. Daar zijn vaak niet één op één vertalingen in. Kunt u een voorbeeld geven? Ik weet dat dat moeilijk is, maar. Ja, dat is moeilijk en dat is niet moeilijk. Als je denkt aan het woord voor vriendschap in de oudheid. Nou, het Griekse woord daarvoor, denken wij, is filia. filia. Als je gaat onderzoeken wat filia precies is, dan klopt dat niet precies met vriendschap. Het is een soort relatie waar je beseft dat iets of iemand bij je hoort. Het is zeer de vraag of dat ook een affectieve relatie is, dus hoeveel emoties daar een rol bij spelen. Het is wel een relatie van wederkerigheid. En het wordt dus een heel ingewikkeld verhaal om uit te leggen... wat precies filia is, dus we behelpen ons met die vertaling. Maar je raakt er ook altijd wat in kwijt. Ja, maar u zit dichter op de bedoeling dan ik met mijn Engelse Plato. Uh, nou, ik denk dat als je die Engelse plato leest... Kijk, een van de problemen daar is dat als je soepele Engelse zinnen wil maken... je hetzelfde Griekse woord niet altijd met precies hetzelfde equivalent kan vertalen. Want dat mm -hmm. wordt heel gekunsteld. En wat je dus mist, is dat mensen het over hetzelfde begrip kunnen hebben... terwijl jij drie, vier verschillende termen bent tegengekomen. Dus iets mis je wel. Dan zou ik uh, altijd, ja, als het kan, proberen ergens naartoe te gaan... dat je het kan vergelijken met de originele tekst. Ja. Als je er onderzoek naar doet... Als je gewoon kennis wilt nemen van die literatuur, dan zijn vertalingen natuurlijk prima. Dan is dat afdoende? En af, dan zijn ze prima. Komen er eigenlijk nog wel eens nieuwe teksten bij? Ja, net nog gebeurd. Echt waar? Ja, gewoon een heel nieuw stuk sapvol gevonden. Ja, Echt ook een fik stuk. O oh ja? ja? Ja, ja. En hoe duikt dat dan op? Ja, dat zit dan in tussen de eh, papieren... Die, we, die ergens in grote stapels in archieven liggen papieren. en die successievelijk ja? worden uitgegeven. Ja, ja. En, en dan opeens blijkt er iets tussen te zitten... wat al 2000 jaar in, in, de, in de band van het boek heeft gezeten. Nee, niet in de band van het boek. Het zijn stapels papieren die als, als vulmateriaal... of als, op ja. een soort afvalhoop terecht zijn gekomen. Ja, we moeten ze successievelijk lezen. En dat is heel moeilijk om en te, te lezen. En wat stond er in die tekst? Nou, dat is heel erg leuk. Dat gaat dus over uh, iets wat we al wisten. Van... We weten niet zeker of het echt is. Of het echt van Sapfo is. Want Sapfo was ook alweer? Dat is een dichteres uit de, zeg maar de zesde eeuw voor Christus. Dus uh, echt een hele oude uh, dichteres. Ja. Waarvan we niet zoveel over hebben. Maar er is wel heel veel beeldvorming uit de oudheid. En daar zit onder meer het verhaal bij dat ze broers had. En iets over de relatie tussen die broers. En in dit gedicht duiken die broers op. Nou, dat is onvoorstelbaar leuk en bevredigend. Het kan betekenen dat we te maken hebben met een vervalsing, maar dan waarschijnlijk wel één uit de oudheid zelf. Dus zeg maar uit de, uit de derde eeuw voor Christus. Het grappige dat... is dat u dat vertelt zoals ik hoofdredacteur van het journaal dan zie kijken bij Breaking News. Zo kijkt u bij dit. Verhaal. Ja, maar dat is toch ook schitterend? Ja, ja natuurlijk. Dat is, uh, uh, daar raken mensen echt. Je, je ziet iedereen helemaal wakker worden. En daar stort zich een hele gemeenschap van SAPVO-kenners op. Die denkt: wat kunnen we hiermee doen? En het is Want dit kan daar een nieuw is het dus inzicht bieden. Op, dat biedt zeker ja? uh, nieuw inzicht. En hier heb je dus ook echt. We hebben gisteren nog. Uh, was het gisteren zaterdag? Ja. Toen waren we toevallig met een heel stel hoogleraren Grieks bij elkaar. Eén van ons had die tekst bij zich. Het is een SAPVO-kenner. Dus hij is daar nu aan het werk. En hij zegt: Hoe zit dit nou? hij had het origineel bij zich ook? Nee, hij had een transcriptie bij ja. zich. En dan zitten we met z'n allen te proberen of je. Het is dus maar een stuk van het gedicht. Mm -hmm. Of je kan begrijpen hoe dit in elkaar zit. En dat is onvoorstelbaar. Maar is het een woord, moet ik me dan voorstellen, een half A4'tje of, of, of, of tien of wat, wat? Ja, een A4'tje. Ja, ja. ja. een, A4'tje, een A4'tje, met A4'tje. Iets wat u, wat u niet wist. Uh, nou, waar dus dat dingen in staan die echt raadselachtig zijn. En waar dus een groep mensen die hun hele leven al met Grieks bezig zijn zich ernstig het hoofd over moeten breken. We en zijn enorm dan... opgewonden van raken. Ja, je wilt gewoon snappen wat daar aan de hand is. Ja, ja. U kreeg in 2010 als eerste klassica ooit... de Spinoza-premie. Dat geldt als een grote erkenning. Ja. Want voor die premie moet je nog voorgedragen worden door collega's? Ja, dus het is, het is ook goed uitgedrukt als dus je zegt het is een erkenning. Dus je zal daar ongetwijfeld wat goed werk voor gedaan moeten hebben. Je moet een beetje geluk hebben, maar er zit duidelijk ook een gunfactor in. Dus iemand moet je voordragen. En waarom denkt u dat zij vonden dat u die erkenning verdiende? Ja, nou, dat weet ik niet precies. Daar maar... brengt u zich tot op de dag van vandaag het hoofd over. Nou, helemaal niet. Ik heb, het, ik heb sommige raadsels moet je aanvaarden. <laughs> en dan blijf verder gaan met het resultaat ja, ja. ervan. Want waarom was u eigenlijk pas de eerste klassicus die die premie kreeg? Nou, er zijn al heel, heel veel langer klassici dan die Spinoza-premie. Die is er nog niet zo lang. Okay. Dus op zich is dat niet zo opmerkelijk, dat het de eerste klassica is. Het is wel zo dat er relatief in de loop der jaren... Weinig geesteswetenschappers zijn voorgedragen. Maar dat heeft minder te maken. Denk is ik. daar een reden voor? Ja, dat heeft minder te maken met de kwaliteit van de geesteswetenschappen in Nederland. Want die is eigenlijk heel goed. Maar dat heeft wel iets te maken met hoe makkelijk je aan mensen kan uitleggen. dat een geesteswetenschapper heel goed werk doet. Het is dus een. als je in de. Uh, maar er eerder zo'n premie toekennen als het zo makkelijk is uit te leggen? Minder makkelijk uit te leggen. Ja, ik denk ja. dat het veel makkelijker is om mensen warm te maken... voor een uitvinding, eh, iets wat het kankeronderzoek verder helpt. Waar we wat aan het, hebben, zullen we zeggen. Eh, wat, je, wat je meteen kan zien, hier is een uitvinding gedaan. Het is minder tastbaar. Ja, nou, er valt meer aan uit te leggen, ja. het wordt abstracter. 2,5 miljoen kregen we hè, om het toch maar reserveers heel tastbaar te maken. Zo is het. Te besteden naar eigen inzicht. Ook dat. Dus dat is derde, denk ik, aan de fijne verbouwing van de keuken. Twee keer naar de Bahama's, mooie auto voor de, de deur. Ja, dat had allemaal gekund als ik kans had gezien... om tussen die dingen een link te leggen met, met de klassieke oudheid. Want het moest wel een onderzoeksoogmerk uh, ja, ja. hebben. Nou ja, als u zich voorneemt om van nu af afheen alleen nog maar Grieks te koken. Oud-Grieks. Op de Bahama's. Bijvoorbeeld. En daar dan af en toe een rondje bij te rijden. Over. Ja, dat is heel creatief. Ik had u daar wat eerder over moeten spreken. <lacht> u wilde onder meer een nieuw woordenboek Oud-Grieks Nederlands maken, hè? Ja. Hoe, hoe staat dat daar nu mee? Nou, ja, het staat er heel goed mee. De Pilot, die heel toepasselijk over de letter P gaat. Daar Aha. vindt Pilot ook mee. Die staat online, mensen kunnen er naar kijken. www.woordenboekgrieks.nl Het lijkt me nou niet echt een commercieel gat in de markt, zo'n woordenboek. Het is een open access, iedereen mag... Uh... Mag er gebruik van maken? Oh, het, is dus gratis niet verkocht. het is niet verkocht. En het zal zeker, uh, dus als we hem af hebben. We gaan... Alleen de PI staat nu online. Hè? Dus we moeten dat aanvullen. En als die compleet is, dan geeft Amsterdam University Press ook het boek. Maar wat bedoelt uit. u met alleen de PI staat online? Wat, wat <laughs> zie ik dan? De PI is een Griekse letter. Ja, dat weet ik. Alle Griekse woorden die met de letter PI beginnen. die kan ik opzoeken. Ja. Gratis en voor niks. Zo is het. Ja. Maar, dat, maar dat geldt voor een heel klein groepje mensen, toch? Die daar gebruik van Hoeveel studenten heeft u eigenlijk? Ja, maar niet alleen mijn studenten gaan daar gebruik van maken. Aha. Ik heb uh, ongeveer 30 studenten per jaar, eerstejaars, en dat, in Leiden. En dat is in Leiden, maar dat geldt ook op, meerdere, op andere plekken in Nederland? Ja, er zijn vijf universiteiten waar je klassieke talen kan studeren. We werken heel erg veel samen, daarom waren we gisteren ook weer allemaal bij elkaar. Uh, dus dat maar zijn er zijn 150 natuurlijk... per jaar ongeveer aan nieuwe studenten? Ja, en wat nog erger is voor dat woordenboek... die zijn langzamerhand ook toe aan de internationaal toegankelijke wetenschappelijke hulpmiddelen. Maar degene, de eerste doelgroep, dat zijn natuurlijk al die gymnasiumleerlingen... die een gymnasiumopleiding doen. Die hebben er ook wat aan? Nee, die hebben er echt wat aan. Daar is het voor gemaakt. <lacht> Daar maken we het voor. Ja, maar ik stel me zo voor, dan heb, je, dan heb je die studie afgerond... en dan heb je niks meer te doen, want wie wil nou klassicus hebben? Wie, wacht eventjes. Wie wil nou een klassicus? Ja, hebben? Of, is, of is de arbeidsmarkt staat echt in de rij voor? voor ja, ze staan in de rij. Echt waar? Ze staan in de rij. Om te beginnen is er een werkelijke maatschappelijke vraag naar klassici, omdat de gymnasiumopleidingen bloeien als nooit tevoren. Dus dat is echt een vraag aan ons uit de maatschappij. Lever ons leraren die daar. Dus, dus die, die worden bijna, die staan te wachten aan, bij u aan de poort. Nou, wij worden inderdaad nog steeds met regelmaat gebeld... of we studenten alvast uh, kunnen laten doseren. Dus dat is zeker zo. Mm -hmm. Maar klassici komen op heel veel plaatsen terecht. Ik, ik denk dat naar verhouding een hoog percentage geïnteresseerd is in onderzoek. Dus die willen een promotietraject afleggen, een boek schrijven, onderzoek doen. Uh, en proberen daar hun carrière van te maken. En er zijn er ook heel veel die op allerlei plaatsen... bijvoorbeeld zo'n plaats als u nu inneemt... Uh, in de maatschappij terecht. U leidt de geen de mensen op voor, voor, voor de werkloosheid? Nee. nee. Wat betreft de oudheid, hè? we zijn geneigd om te denken... Dat, dat dingen als de Olympische Spelen, maar ook onze huidige democratie... een directe lijn zijn naar die oudheid. Hè? Is dat ergens op gestoeld? Nou, dat is denk ik in allereerste instantie gestoeld op het feit... dat mensen heel veel behoefte hebben om zo'n ononderbroken traditie te creëren. En om daarmee een soort vastigheid, een soort vast beginpunt te vinden. Dat je het en... gevoel hebt dat je in een lijn staat, in een geschiedenis. Ja, zo denken mensen eigenlijk altijd. Dus het verankeren van de praktijken die we nu hebben in het verleden... dat is heel gewoon. Als je nog weer even terugkijkt naar die Olympische Spelen... wij denken dat, dat onze Olympische Spelen teruggaan op de Griekse... De Grieken die probeerden ook een beginpunt te vinden voor hun Olympische Spelen. We doen allemaal hetzelfde en die waren dus verhalen aan het construeren over de stichter van de Olympische Spelen. Was het misschien Hercules de grote held of was het misschien Pelops de man naar wie de Peloponnesus genoemd. Dus die zochten ook al naar een soort anker naar een beginpunt. Altijd zoeken naar een beginpunt ja. Dat ja. is een heel menselijke... Maar bijvoorbeeld iets, iets als democratie... Hè, dat werkte in het oude Griekenland toch totaal anders dan bij ons. Ja, dat is juist. Dus we hebben het woord democratie overgenomen uit het Grieks. In die zin spreken we allemaal Grieks. Uh, democratia. Uh, maar het, het verschilde als dag en nacht. Maar hoe ging het in het oude Athene bijvoorbeeld? Het was een extreem directe democratie. Uh, eigenlijk uitgeoefend door een behoorlijk beperkte groep burgers. 5000 burgers... Alleen mannen En mensen die konden oordelen in de ogen van anderen, toch? Mensen die konden oordelen in de ogen van anderen. Nou, het ook... waren ook rechters. De, de, uit de burgers kwamen ook de rechters, bedoel je dat? Nee, ik bedoel dat het ook mensen waren die, die verstand van zaken hadden. Nou, was dat maar waar. Dat nee? is natuurlijk niet gezegd. Ik bedoel, als je ouders allebei burger zijn... dan betekent dat niet automatisch dat jij verstand van zaken hebt. Dat was het criterium voor, voor burgerschap. Dus het was een beperkte groep die niet op basis van kennis geselecteerd was... Mm -hmm. en die zelfs voor een deel de ambten verdeelde op basis van loting. Dus dat is eigenlijk een extreem gelijkheidsbeginsel... dat daar aan ten grondslag ligt. Uh, ze waren ook rechter, er was geen scheiding van machten. Uh, het... Uh, het, en je had met 5000 veel meer invloed op wat er gebeurde, natuurlijk. Nou ja, het was ook een, dus ook een echte emotiedemocratie. Je ziet heel veel voorbeelden van waar geeft mensen. U, geeft u zo'n voorbeeld dan? Nou, het proces tegen Socrates is een heel mooi voorbeeld. Van emotiedemocratie? Dat denk ik wel. Want? Dus de mensen waren extreem nerveus in die tijd. De democratie had een tijdje wat ongeveer. Wat gebeurde druk er bij het proces ook weer? Nou, wat daar aan de hand was, was dat, hij, dat daar deze oude man, hij was inmiddels 70. Um, beschuldigd werd op een hele vage aanklacht. Het bederven van de jeugd, het invoeren van nieuwe goden... niet geloven in de goden waar de stad in gelooft. Um, terwijl, dat zijn hele vragen daar kan je je slecht tegen verdedigen... tegen zo'n soort aanklacht. Terwijl, uh, ja, als wij moeten bepalen op basis van bijvoorbeeld Plato... wat hij precies deed. Ja, het was een vragensteller, hij kon bloedirritant zijn... hij kon mensen provoceren, zeker als ze pretenties hadden. Maar om nou werkelijk te denken dat hij een bedreiging was voor mm -hmm. Athene, dat is waarschijnlijk niet zo. Maar ze hebben dat toch gezien. Veel van de mensen met wie hij omging. Dus uh, hij moest dood? Waren geen democraten. Hij was zelf niet echt een democraat. Mm -hmm. Hij hield er niet zo van. Maar hij had daar gewoon niet per se. Hij, hij geloofde niet dat democratie op kennis gestoeld kon zijn. Ja, ze hebben hem ter dood gebracht. Ja. ja, en maar dat en is een voorbeeld van emotiedemocratie. Ja, en vervolgens, uh, er is tenminste één bron uit de oudheid, wel een beetje een later, maar goed. Die zegt dat ze daarna vreselijk veel spijt kregen. En dus ook zijn aanklagers ter dood hebben gebracht, of een proces hebben aangebracht. En moeten door. En dat, dat proces, dus dat je je op laat zwepen door emotie, je neemt een beslissing en vervolgens krabbel je terug en beschuldig je eigenlijk degene die het voorstel hebben ingediend. Alsof je niet zelf voor hebt gesteld. Daar kan je drie, vier voorbeelden van geven die ons bekend zijn uit die... Uh... Maar ik dacht altijd dat dat de oervorm van democratie was. Maar als ik zo hoorde, denk ik van nou, wees maar blij met onze democratie. En waar we blij zijn dat we die democratie niet hebben. Uh, ja, nou ja, die democratie was eigenlijk een experiment. Het was een vernieuwing die in, die, in de tweede helft van de vijfde eeuw voor Christus... Uh, in elkaar gestoken werd. En eigenlijk bijna meteen daarna niet meer werkte. En je ziet ook dat mensen telkens teruggaan naar een vorm van monarchie. Daar, dat vinden ze eigenlijk het. Ook Komt open. dat dan? Fijn. Ja. Dat weet ik niet precies. Dus, We kijk, vinden het fijn dat iemand boven ons gesteld is. Nee, dat is, het, dat is het denk ik niet. Ik denk dat het grootste voordeel dat een erfelijke monarch. Kijk, als wij nu, als je het er even over Nederland zou hebben. Als je opnieuw dat staatsbestel in elkaar zou zetten, dan betwijfel ik of we op een monarchie uit zouden komen. Ik denk niet dat we dan nee, waar zouden we dan op uitkomen? Daar zouden we geen gezin op een republiek. Dan zouden we geen gezin aanwijzen dat vanaf dat moment de koningen mocht leren. Maar staten in Europa hebben nu eenmaal de instituties die ze hebben op basis van een bepaalde historische ontwikkeling. En nu kun je dus ook kijken, werkt het? Nou, het werkt. Dus dan moet je er misschien niet al te moeilijk over doen. Ik vind zelf dat het zelfs vrij goed werkt. Um, en uh, hoe kwam ik hier ook weer even op? Help me even. Ja, het, met, het ging erom, uh, u zei oh, ja, dat. Hoe was op, oh, ja, wat en... is het grote voordeel van een erfelijke troonopvolging? Dat is dat mensen onmiddellijk die afwisseling van generaties herkennen. Dus kijk naar een, een republiek als uh, de Verenigde Staten, want dat, dat is ja. het, hè, met een president. Mensen hebben een extreme neiging om ook daar dynastiek te gaan denken. De Kennedy's, de Bushes. Dus construeren hun eigen families als die niet al gegeven zijn. Dus wij snappen dat heel erg goed. Maar wat is de moraal van het verhaal dan? De moraal van het verhaal is dat het dus heel erg makkelijk... voor mensen is om zich te identificeren met een familie. Een familiebedrijf waar een geregelde afwisseling van generaties is. Dus in dat opzicht is een monarchie heel makkelijk te volgen. Ik in het, heb het ook... Romeinse Rijk, ja. nog even als ja. voorbeeld... daar um, heb je keizers op een gegeven moment. Die gaan zonen adopteren. Waarom? Dus de keizer wijst een opvolger aan... Nou, dat zou genoeg moeten zijn. Nee, is niet genoeg. Hij adopteert hem, dus dan is het zijn zoon. Mensen snappen dat. Dat is een, een makkelijke manier om te begrijpen hoe de generaties elkaar opvolgen. Om een kunstmatige dynastie te creëren. Ja, en om mensen dus inderdaad te laten begrijpen... dat de volgende keizer echt die, de keizer hoort te zijn. Want hij is de zoon van de vorige keizer. Ja. Ik heb u gevraagd of u muziek wilde meenemen. Ja. En u hebt onder meer gekozen voor Elvenfil, hè? Ja. Welk nummer?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 Kennis van Nu, met Koen Verbraak. Ik praat vanavond met Ineke Sluiter, hoogleraar Griekse literat literatuur en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Mevrouw Sluiter, komt u eigenlijk uit een gezin waarin geschiedenis en historisch besef een rol speelden. Mijn vader hield erg van geschiedenis. Wat deed hij? Uh, ja, dat was gewoon een, een belangstelling van, van hem. Hij was vertegenwoordiger. In? Uh, ja, allemaal verschillende dingen. Hij heeft heel veel verschillende nou, dingen verkocht. Wat, wat? Hij kon... Uh, nou ja, wat mij het meest is bij. Hij heeft uh, juwelen verkocht. Juwelen? Die lagen dan in een doosje uh, <laughs> onder het bed in de slaapkamer. Oh, dat vond ja. mijn moeder buitengewoon eng. Ik weet dat mijn zusje er een keer in grote verwarring is geraakt. Omdat uh, hij gezegd had dat de monsters onder het bed lagen. Ja, de monsters van wat hij moest verkopen, oh. maar uh, dat had ze anders opgevat. Uh, hij heeft. Ik uh, ben een soort. Plastic dingen verkocht, stankafsluiters, ik weet niet, de gekste dingen. Hij kon alles verkopen. Wat was het voor gezin eigenlijk waar u nu opgroeide? Ja, een leuk gezin, een gezin met uh, drie meisjes. Ik ben de oudste. Um... Wat voor wereldbeeld krijg u mee van uw ouders? Ja, dus weer in verbond met uh, geschiedenis... Nou, ik weet niet, een wereldbeeld. Wat voor houding? Het was wel een gezin waar je leerde dat als je talenten had... je daarmee moest woekeren. Dus dat dat eigenlijk een reden was om meer je best te doen. Niet minder. Omdat je het relatief makkelijk had met leren en dat soort dingen. Wat wilde u worden als kind? Werkende moeder. Uh, wat wilde ik worden? Ik hield erg van sport. Daar zag ik wel wat in. Uh, en ik heb denk ja, ik wat altijd... Wat voor sport? Eigenlijk alles. Ik, ik, ik hield gewoon van bewegen. Maar ik voetbalde veel als, u als kon, kind. U kon naar verluid eindeloos de bal hoog houden. Inderdaad. Ja? Honderden keren. Echt waar? <laughs> ja, echt waar. Met een tellende buurman... die dan achter het raam stond... en mee stond te knikken. Echt waar? Want, uh, ja. ja. Maar dat, heb, dat bleef mijn hobby. Ja. Want er was toen nog te weinig voetbal misschien ook wel, hè? Ja, er was niet zoveel. Dat klopt. Dat was de, gewoon helemaal niet zo goed. Dus de sport, wilde u, daar wilde u niks mee doen. Maar wat wilde u dan doen, worden? Nou, ik denk dat ik altijd heb gedacht... eigenlijk net op welke school... ik op dat moment zat dat lesgeven op zo'n school wel wat zou zijn. Dus ik ben denk ik meegeëvolueerd van kleuterjuf naar lagere schooljuf... naar middelbare schooldocent. U werd steeds hoogleraar. iets anders naarmate u verder kwam. Ik werd, bleef altijd leerkracht, maar op de institutie waar ik op dat moment zelf les had. Ja. Uw vader stierf toen u zeventien was, hè? Ja. Hoe kwam dat? Een hartinfarct. Zomaar in één keer? Ja. Was u daarbij dat het gebeurde? Nee, hij was naar zijn werk gegaan. Ik was wel nog thuis. Ik moest naar college die dag. Uh, maar ik was nog niet weg. En uh, ja, we kregen een telefoontje dat hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Toen leefde hij trouwens nog net, maar dat heeft niet, uh, niet zo heel lang geduurd. Nee. Wat, wat, wat veranderde dat voor u, zijn dood? Ja, dat was zoiets ingrijpends. Uh, want niemand had dat zien aankomen. Hij was ook heel jong. Hij was 44. Dus uh, dat, dat was wel een soort dramatische ontwikkeling natuurlijk. In de praktijk van hoe we studeerden en zo... veranderde het niet zoveel. Ik was al aan het studeren. Ja, maar wat voor impact had dat op het gezin? Want uw moeder bleef dan alleen achter met drie dochters. Ja, mijn moeder is heel flink en heel veerkrachtig. En iemand die heel hard kan werken. Dus die heeft, uh, dat heeft ze allemaal gedaan, al die dingen. En daarmee denk ik ook de schade echt wel heel erg proberen te beperken voor ons. Is dat gelukt? Uh, ja, je... Zij is heel erg belangrijk in dat ze was sowieso... dat was een, een, een vrouwengezin, een meisjesgezin. Uh, dat trouwens niet erg meisjesachtig was. Misschien was dat juist wel omdat er verder geen jongens waren. Dat we, ik kan me niet herinneren dat we erg meisjesachtige dingen nee. met elkaar deden. Nee, nee, nee. Uh, maar uw moeder moest dat alleen doen? Ja, dat deed ze. Ja. Zij heeft ook een turbulent leven achter de rug. Hè. Zij heeft in de oorlog Theresienstad overleefd. Hè. Ja, dat klopt. Uw moeder. Wat kreeg u daar als kind van mee? Ja, dat was een uh, onderwerp waar niet zo heel erg veel over gesproken werd. D wat heel normaal is, hè? dat hoor je vaak... Dat dat, gaat, dat dat zo gaat met de verwerking. Dat het een on, wat ons werd meegegeven was dat dat een, een aspect van onze identiteit was... waar je niet mee te koop liep. Dus, wat bedoelt u dan die, dat wat een aspect was? Dat dus u joods, joods was? Zijn. Ja? Ja, ja, ja. dus Dat, dat moest was je niet een, aan de informatie. grote klok hangen? Nou, dat werd ook niet expliciet gezegd dat je dat niet moest doen... maar dat krijg je dan wel stilzwijgend mee... dat dat niet een, een goed idee mee is om daarmee op lijstjes te komen staan. En dat dat, dat, dat ook zaken. iets is waar je problemen mee kan krijgen? Ja. Ja. En dat is eigenlijk pas veranderd. Daar ben ik pas echt heel anders over gaan denken. Toen ik naar de Verenigde Staten ging. Eh, ik zat daar een jaar in Washington, D.C. En daar, daar in, de, in de supermarkt zag je daar hele schappen. Met Joodse producten, met kaarten voor de Joodse feestdagen en zo. Dacht ik dacht, was Er zijn er hier niet alleen heel veel, maar ze zijn ook zichtbaar en ze, eh, ze horen erbij. Maar dat er was ook een opsteker voor hun inzicht. Ja, ik vond dat heel leuk. Want waar stond dat dan voor? Ik mag er zijn, als jodin. Nou, nou als jodin. probeert te zoeken. Wat... Uh, ja, nou, ik begrijp Ik mag er zijn. Ja, dat, ik had nooit het gevoel dat ik er niet mocht zijn. Dat was alleen niet zo... Ik had me nooit gerealiseerd dat er zulke grote groepen op die manier... zulke grote groepen uh, maar was, dat een, was dat een aangename ja, constatering? Uh, ja. ja. Ja, dat vond ik heel leuk. Ja. Nou ja, leuk is zo'n alledaags woordje. Ja, toch is dat zo. Het is, uh, ik vond dat leuk om te zien... Ik, ik deed me plezier als ik dat zag in zo'n uh, ja. supermarkt. Speelt het voor u een rol dat u, dat u joods bent? Nou, ik denk in de thema's van mijn werken. Dus voor, voor zover ik geïnteresseerd ben in morele vraagstukken. en in zaken als moed en in rechtvaardigheid. En dat daar altijd wel meespeelt dat je weet. dat een groep mensen willens en wetens op de dood van je familie is uitgeweest. Ik bedoel, als ze geluk was, dan was ik er niet geweest. Mm -hmm. uh, de hele notie van uh, overleven in moeilijke omstandigheden. Uh, hoe je omgaat met tegenslag. Daar, heb, daar is mijn moeder wel echt ook een voorbeeld. In. Wat heeft u daarin van haar geleerd? Uh, nou, Het is een soort... Uh, ja, een upbeat manier van ook naar zulke grimmige omstandigheden kijken. Dus Doet de verhalen dan die dan verteld werden... Ja, dat waren geen verhalen van kommer en kwel... maar juist vaak verhalen... Uh, ja, waar iets geks of iets vrolijks aan zat, waar je hoorde hoe mensen humor gebruikten om door een moeilijke situatie heen te komen. Maar speelde haar oorlogsverleden ook een rol in uw eigen leven? Toch? Um, nee, nou, het, het is misschien wel zo dat toen ik in Leiden ging werken, toen ik in Leiden kwam werken. Um, werd ik daar geconfronteerd met een hele mooie Leidse traditie. Die hebben namelijk ook een soort verhaal over hun eigen geschiedenis... en hun eigen identiteit, dus een stichtingsverhaal. Ze kregen de universiteit omdat, omdat ze in Leiden Willem van Oranje geholpen hadden. En dat ging met het motto praesidium libertatis gepaard. Dus het bolwerk van de vrijheid, verdedigers van de vrijheid. En dat verhaal van, de, van die stichting werd gekoppeld... aan het gedrag van professor Kleveringa in de oorlog 1940. De Joodse medewerkers werden ontslagen. En daar zat bij de leermeester van Kleveringa, de professor Meijers. Dat was een groot rechtsgeleerde. En op de dag dat Meijers college had moeten geven... Ging uh, klevering gaan naar het academiegebouw in Leiden. En hield daar een reden. Hij wist dat hij gevaar liep. Hij had een vluchtkoffertje klaarstaan. En uh, de Leidse studenten wisten dat er iets heel bijzonders aan de hand was. Ik heb dit jaar nog een ooggetuige daarvan gesproken. Die zei: Hij was eerstejaars. Hij, hij werd mee dat gebouw ingenomen. Hij had eigenlijk geen idee wat er ging gebeuren. Maar ze hebben allemaal het Wilhelmus gezongen aan het eind. Het was het begin van de. Van de studentenstakingen, een van de aanleidingen voor de studentenstakingen. En wij vieren nog steeds elk jaar, de 26 e november, de dag waarop dat gebeurt, door over de hele wereld met groepen alumni bij elkaar te komen. Maar u betrekt dat ook op uzelf? Uh, ja, nou, wat er gebeurde is dat ik meteen in dat eerste jaar, ik, eerlijk gezegd, ik kende dat verhaal niet. Het was een heel Leids verhaal, maar het was een oorlogsverhaal. Prima. Ik werd meteen ingeschakeld om ook naar zulke groepen alumni te gaan en die toe te gaan spreken. En het tweede jaar dat ik dat deed was ik in Londen. Ik heb daar een verhaal over moed gehouden, daar was ik toen net onderzoek naar aan het doen. En toen ik weg wilde gaan, toen zei iemand tegen me, heeft u die oude dame op de eerste rij gezien? Die had ik gezien zitten, maar ik heb er niet gesproken. Dat was Clara Meijers, de dochter van professor Meijers. En ik dacht, wat is dat nou jammer dat ik die niet heb kunnen spreken. En toen ik thuis kwam, vertelde ik dat aan mijn moeder. En die zei, Clara Meijers, die ken ik wel. En ik wist, daar, ik wist niet hoe dat kon of hoe dat zat. En het bleek dat ze eigenlijk hetzelfde traject hebben afgelegd... tussen uh, Barneveld, Westerbork, Theresienstad met de familie Meijers. En daar kwamen dus opeens allerlei verhalen die over niet kende. Meijers. Nee, maar die ze in Leiden ook niet kenden. Want in Leiden schreven ze eigenlijk Meijers uit het verhaal... op hetzelfde moment dat hij door de Duitsers ontslagen werd. Dus ik heb toen een stuk geschreven in de uh, Mare, dat is de Leidse krant... om te zeggen, hoor eens, hij is ook deel van, de, van dit uh, verhaal. Hij heeft... Hij is Decennia lang hoogleraar geweest in Leiden. We, moeten we niet op zijn minst zeggen hoe het met hem is afgelopen in ja, dit hele verhaal? En dat is toen gebeurd. En dat is toen wel gebeurd, ja. Dus want dat want ik, ik weet niet gezond. hoe het met hem is afgelopen. Hij heeft ook de oorlog overleefd. Hij, is, uh, hij heeft zich echt een leider betoond van die groep. Hij is een van de mensen geweest die gezorgd heeft dat die groep gerepatrieerd werd na de hm. oorlog. En uh, uh, ja, hij is daarna gewoon weer hoogleraar geworden ja. in Leiden. We hadden het net over uw gezinnen. Ja. Uw moeder, drie zussen. Ja. Uw middelste zus overleed aan een auto-ongeluk toen ze dertig was. Ja, 31. Wat weet u nog van die dag? Ja, daar weet ik alles nog van. Ja, want dat ja. is er gebeurd. Um, wat ik op die dag deed. Nou ja, gewoon wat u van die dag nog weet. Uh, nou ja, wat ik van die dag weet. Het was een schitterende um, voorjaarsdag in april. De eerste warme dag van dat jaar. Welk jaar praten we over? We praten over 1992, 11 april. De muziek die we net gehoord hebben is op haar begrafenis ook gespeeld. Waarom wil je hem horen? Dat is een van de redenen. Het is ja. ook een, een muziek die, die als uh, tekst ook bijna over die klassieke oudheid lijkt te gaan. Alles gaat altijd over alles. Mm -hmm. um, ik heb op die dag, ik was uh, met Margriet, mijn latere vrouw, bezig. Zij zou gasten krijgen uit Engeland en we waren bedden aan het versjouwen. En, uh, we hadden boodschappen gedaan en ik stond in, de, in haar keuken dingen uit te pakken. En toen kreeg zij een telefoontje en dat was mijn moeder. En zij heeft mij dat ook moeten vertellen. Dus ze heeft opgehangen tegen mij moeten zeggen. Dat... Mm -hmm. En ze wilde dat heel goed doen en zei: uh, uh, Je moet even gaan zitten, je moet even gaan zitten. Ik wist meteen eigenlijk dat dat was. Dus ik zei: Wat is er, wat is er? Ja. En toen zei ze het. Toen zei ze dat. Ja. Wat, wat, wat heeft die dag veranderd in hoe uw leven daarna is gelopen? Is het een waterscheiding? Ja? En dat is absoluut een mate. Want dat is er toen gebeurd. Wat is dat, er veranderd? Is, dat is nog zoveel. Dus een broer of een zus verliezen. Ik heb later zoveel mensen gesproken die dat overkomen is. Je weet eigenlijk niet hoe vaak dat voorkomt. Uh, dus daaruit zou je moeten afleiden dat dat helemaal niks onnatuurlijks is. Maar dat is van zo'n ander niveau dan het verlies van een ouder. Dat was ook al heel, uh, heel naar. Maar dit was echt totaal anders. We scheelden heel weinig in leeftijd. Uh, elf maanden. En ja, vanaf dat... Dus om te beginnen ben ik gewoon in shock geweest. Ik ben weken, maanden misschien extreem schrikachtig geweest, ben ja? me helemaal doodgeschrokken van alles wat er gebeurde. Ook als u in de auto zat bijvoorbeeld? Nee, nee, dat niet. Dat had het niet veel. Ik nee. was niet bang om in de auto te mm -hmm. zitten of zo, maar als er een hard geluid was of iets. Het was gewoon echt klassieke posttrauma klachten. Uh, maar we hebben eigenlijk allemaal, denk ik, mijn, mijn moeder en mijn zusje ook gedacht: nou ja. Dit kan dus gebeuren, dus je moet van het leven maken wat er van te maken is. En ik, het is voor mij ook echt het moment geweest dat ik dacht... ik moet naar het buitenland, ik moet verder kijken... ik moet leven voor meer dan één mens. Voor meer dan één mens? Ook, in, dat haar, ook in haar naam bedoelt u. Nou ja, dus, ja, dus uh, je moet ervan maken wat er van te maken is. Ja. Ja. En wat heeft dat toegevoegd aan u? Nou, het was voornamelijk een heel groot verlies. Ja? Uh, dus het is niet een verrijken. Ik kan dat niet als een verrijken. Nou ja, misschien is er ook in. uiteindelijk met terugwerkende kracht iets, iets positiefs aan te ontlijnen. Nou ja, dus wat daar positief aan is, is dat denk ik wel uh, dat ik grote stappen heb gezet in wat ik verder ben gaan doen. Dus in uw vak? het feit dat ik naar het buitenland ben gegaan, ja als, uh, in mijn vak, maar ook als persoon, je verandert daar daardoor. En dat is denk ik ook uh, het moment geweest... waarop ik naar veel grotere vraagstukken bij ga kijken in mijn vakgebied. Noemen ze een voorbeeld van zo'n vraagstuk. Nou ja, dus dat zijn inderdaad vraagstukken zoals we, we nu net bespraken. Van, uh, ook over moed en zo bedoelt u dat? Uh, dus uh, maatschappelijke vraagstukken zoals ja. die kwestie van uh, homoseksualiteit. Uh, uh, vragen van... Uh, dus als ik kijk naar de, het werk dat daaruit is voortgekomen... Ja, dat zijn de momenten waarop je praat over vrijheid van meningsuiting. Waarop je praat. En dat hangt dan ook wel weer samen met, ja. met de geschiedenis van mijn moeder, denk ik. Dus ja, het, het, grijpt, valt mooi in elkaar. het ja. grijpt mooi in elkaar. Heeft uw elkaar. zus uw vrouw nog meegemaakt? Hebben ze elkaar nog gekend? Uh, ja, ze kenden, elkaar, ze kenden elkaar wel, ja. ja. Want, want uw vrouw werkt bij de VU, hè? Nee, mijn vrouw uh, is uh, de directeur van een familiebedrijf, ja... Het is, uh, ze heeft boekhandels. Hm? En één daarvan is in de Vrije okay. Universiteit. Dus het heet de VU-boekhandel, maar het is een familiebedrijf. Ja, ja, ja. Wat, wat bindt jullie? <laughs> wat bindt ons? Nou, Margriet is gewoon geweldig. Ja? Dat is iemand met wie ik zo kan lachen. En, uh, ze is, dus voor haar is muziek heel erg belangrijk. Ze zit op dit moment ook in Engeland omdat ze een concert geeft. Wat, wat, met wat? een koor. In oh, een ze koor zinkt. Project. Ja? Ze zingt. En ik ga daar altijd uh, naartoe, ik vind dat heel ja. erg leuk. En waarom wilden jullie met elkaar trouwen? Ja, dat was grappig, want toen we, we woonden eigenlijk al jaren samen. En dat was ook prima. Ja, het Heeft in... dat ook te maken met wat u net schetste, dat er dingen veranderden en dat u dacht... Uh, ja, dat is zo, maar dat was, het was jaren na de, het overlijden van, van mijn zusje... Hoor, dat we met elkaar getrouwd zijn, toen woonden we al een tijd samen. Maar wat voor Marguerite doorslaggevend was... dat er zijn allerlei dingen die kun je regelen met samenwoningscontracten... maar we hebben dus meegemaakt dat iemand opeens uh, verongelukt... dat er iets vreselijks gebeurt. Als je wilt beslissen over vragen van leven of dood... moet een stekker eruit of niet dan is dat samenwonen-levingscontract niet voldoende. Dan moet je een maar als zijn je getrouwd iemand. bent, dan kan dat wel. En je wilt op een gegeven moment... dat die andere persoon in je leven er dan bij is... en daar ook wat te zeggen heeft. En op de beslissende momenten uh, ja. kan beslissen ook, echt. Ja. Ja? Dat, dat was de reden? Dat was voor haar heel belangrijk. Ja. En ik ben het, was het daarmee eens. Bent u er nog een andere klassica door geworden? Ook door, door uw ja. zus en, en door wat u net allemaal schetste? Uh, nou ja, dus... Uh, ik ben verschillende klassici geweest in mijn leven. Ik ben zo'n technische klassicus geweest. Gespecialiseerd op een klein terrein en daar alles van weten. En uh, technisch heel goed. Ik ben nog steeds heel blij dat dat de volgorde is die ik gekozen heb. Want ik ben denk ik van nature meer een generalist. Mm -hmm. Ik vind het leuk om over die andere dingen na te denken. Als ik daar begonnen was, dan had ik waarschijnlijk nooit ook de technische onderbouw gehad die nodig is om je vak heel goed uit te oefenen. Maar ik ben dus uiteindelijk wel een generalistische klassiekers kant Dus bent u nu? Ja, ik ben nu... Dus uh, ik heb jarenlang uh, zo periodiek even gekeken... of ik het verhaal nog rond kreeg. Was ik veel dingen aan het doen... of was ik met één groot project bezig? Dat is heel lang gelukt. Maar langzamerhand is het inderdaad wel zo breed geworden... ik ben in zoveel verschillende dingen geïnteresseerd... dat dat veel moeilijker is. Dus ik ben nu, denk ik, echt een generalist. Een allrounder? Over, ja. Ja? Wat, wat ik vond heel interessant vond, vond uw, uw experiment gedachten lezen. Ja. Wat was dat ook weer? Ja, dat is een nieuwe ontwikkeling die ook voor de geesteswetenschappen... heel belangrijk zijn. Dus um, in, zeg maar, we hebben net het Darwinjaar gehad en zo. Een van de onderdelen van de evolutietheorie... en de manier waarop er nagedacht wordt over de positie van de mens... is de ontwikkeling van een hele cognitiewetenschap. Hoe zit de het menselijk brein in elkaar, hoe denken we... wat is de invloed van het feit dat we in een sociale groep leven... op zeg maar, de basic onderliggende manieren waarop mensen informatie verwerken... en met elkaar omgaan. Een heel belangrijk element daarin is het vertellen van verhalen. Dat zo communiceren we op een belangrijke manier met elkaar. Eén ding wat nodig is om in een groep te leven is dat je begrijpt... Uh, of dat je projecteert op een ander wat er in hem omgaat. Dus we zijn eigenlijk voortdurend bezig om van elkaar te schatten wat, wat de ander weet, wat hij denkt, wat hij gelooft. Of het waar is wat hij denkt. Wat hij denkt. Dus ik kan me afvragen wat jij denkt dat ik denk. Of wat jij denkt dat ik denk dat jij denkt. En, en je denk kan ik daar nu? echt heen en weer. Nou, dat is een interessante vraag. Jij denkt waarschijnlijk, ze begint het knap ingewikkeld te maken. Nee. Ik was heel benieuwd of u nu zelf een voorbeeld zou noemen over of, of, of, hoe u dat doet. Of u, hoe dat werkt. Kunt u dat gedacht Dat doet weten? iedereen voortdurend. Ja? We kunnen het allemaal. Maar het is eigenlijk hetzelfde als uh, op uh, je, je antennes uitzetten, toch? Ja, dat is het eigenlijk precies. Het is alleen iets technischer uh, geformuleerd. En nou is het interessante dat uh, je datzelfde. Dus, het wordt al gauw heel ingewikkeld, hè, als ik het zo zeg. Ik denk dat jij denkt dat hij denkt dat. Uh, zo gauw je dat in een verhaalstructuur giet, gaat het heel veel beter. En kunnen mensen ook veel makkelijker volgen wat er is. Kunt u dat in een paar zinnen uitleggen of is dat geen doen? Uh, nou, uh, misschien wel. Hè? Dus uh, er is bijvoorbeeld, uh, als je een toneelstuk neemt zoals Othello... Daar wordt de intrige al heel gauw heel erg complex. Allerlei mensen houden elkaar voor de gek... proberen elkaar in een bepaalde positie te krijgen. Als je dat in zo'n zin probeert te gieten... als ik nu net maakte, hij denkt, dat, die denkt, dat die gelooft... Dat, dan word je gek, dat is niet te volgen. Maar we weten dat al eeuwenlang mensen naar het toneelstuk kijken... en het kennelijk zonder dat ze in elkaar storten kunnen volgen. Hoe kan dat? Nou... Dat betekent dat er. Ja, dat, nou, hoe kan dat? Ja, dat betekent dat dat toneelstuk allerlei hulpmiddelen aanreikt. Waardoor wij dat uitstekend kunnen volgen. Een van die hulpmiddelen is dat je het nooit zo ingewikkeld hoeft te maken. Je ziet nou. elke keer twee mensen met elkaar praten. Dat maar dat goed. is toneel. Maar hoe gaat het in de communicatie, dat gedachtelezen dan? Ja, dat gaat op precies dezelfde manier. Oh ja? Maar alleen bij het toneelstuk ligt de tekst vast. En ja, dat, is, en en bij dat bij maakt toch niet uit? Niet. Bij ons gesprek niet. Dus je bent voortdurend aan het inschatten. Dus als ik jou heel benauwd zie kijken, denk ik: ik moet even iets meer uitleggen. Of ik moet even mijn mond houden. Of je bent voortdurend aan het schatten. Wat, wat denkt wat de die ander nu? Denkt. Het heeft niks met paranormale gaven te maken, Helemaal toch? Niks. Nee, het is gewoon je in een ander verplaatsen. Dat is het eigenlijk. Ja, de basis daarvan is eigenlijk een vorm van empathie. Je ziet. Je kunt, je, je kunt het perspectief van de ander tijdelijk innemen. Zo kan je ook gericht iemand helpen. Dus een mooi voorbeeld is daar weer. Als ik een mevrouw met een vertrokken gezicht een koffer, een trapoptie Dan heb ik waarschijnlijk de neiging om een handje te helpen. Dat, ik kan mij verplaatsen in haar situatie. Ik zie wat ze wil. Ze heeft niks gezegd. Maar ik lees die situatie en ik begrijp dat je gericht hulp kan bieden. Als ik in precies dezelfde houding in een sportschool... een man in een hemdje met grote spierballen... aan een paar gewichten zie schorren... Dan gaat u niet die gewichten uit zijn handen nemen. Dan ga ik niet zeggen, kan ik een handje helpen. <lacht> nee. dat, en dat zou ook voorkomen ongepast zijn. Maar als die man aan mij zou vragen... kunt u even helpen... zelfs dan zou ik niet denken... dat ik iets met die gewichten moest doen. Want ik denk, dat doet die man vrijwillig... en dat gaat hem goed af, beter dan mij. Zit zijn veter los? Is er iets aan de apparatuur mis? Dus... Ik lees de situatie. Ik probeer me te verplaatsen in dat perspectief. Dat is gedachtenlezen. En wat heeft dit met de oudheid te maken? Nou, dit heeft misschien minder rechtstreeks met de oudheid te maken... als wel met uh, de geesteswetenschappen meer in brede zin. Dus wij gaan over dingen als... hoe gaat communicatie? Hoe, hoe werken verhalen? Hoe begrijpen mensen elkaar? En hoe geven ze dat weer in zoiets als de tekst van een toneelstuk? Dus ik kan daar aan die oudheid voorbeelden ontlenen van hoe dit werkt. Ik nam nu net Othello. Ik had ook een toneelstuk van Euripides kunnen nemen. Uh, om te laten zien hoe dit werkt. Maar ik ben ook geesteswetenschapper. Dus je moet ook dat weer iets breder trekken. En kijken wat dit soort nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap... Mm -hmm. oplevert voor mijn eigen discipline. Ja. Uh, maar uh, uw collega Ton van Haafden die vertelde uh, over u dat u eigenlijk aan twee dingen... dat is een ander onderwerp, een hekel heeft. Bureaucratie en dommige mensen. Dat moet wel lastig zijn, hè? want als hoogleraar... kom je nogal wat dommere mensen tegen jezelf bent. Nee, dat is eigenlijk niet per se waar. Dus uh, niet in mijn uh, werk dommere mensen. Het is waar dat ik, een, uh, dat ik ongeduldig... Ik ben ongeduldig. Dus ja? als iemand uh, uh, ja, inderdaad... Het zijn niet, dus dit zijn niet mijn studenten. Dat zijn vaak hele slimme mensen die alleen op dat moment en dan nog minder weten. Dan? Ja, waar ik me inderdaad uh, zeer aan kan ergeren... is bureaucratisch geneuzel en nodeloze papierpoesherij. Daar komt je ook bij de universiteit. Hè? Heel veel voor. Ja. Ja, dat is, en het is een soort bureaucratisch beest. Hè? Dus dit is iets waar je bijna niet kan ont ontkomen. Het is een voortdurend gevecht om te zorgen dat je niet met nutteloos papierwerk wordt oversteld. En dat komt omdat mensen die op zich goede bedoelingen hebben... proberen te stroomlijnen wat we aan het doen zijn. En ze hebben maar heel weinig instrumenten. Die instrumenten zijn vaak of het maken van een nieuwe regel... Uh -huh. of het maken van een nieuw formulier. <laughs> en bij beide moet je je uh, altijd afvragen of ze nodig zijn. Terwijl u met hele andere dingen bezig bent. Ja. Ja. En dommigheid, dat gaat er meer om dat... dus als iets eindeloos heen en weer gaat... omdat iemand het ander maar niet uh, meekrijgt... Uh, mee ja, dat is vervelend. Maar dat is iets anders met lesgeven. Hebt u tot nu toe eigenlijk bereikt wat u wilde? Ja, ik heb niet zozeer een doel... ik, ik zit... Uh, eigenlijk al vanaf het begin van mijn carrière... In, ben ik gewoon heel fijn bezig met wat ik aan het doen u. ben. Ja, ik ben gelukkig in mijn werk. Ik vind het ontzettend fijn om te doen. Ik hoef niet per se ergens heen. Ik weet dat ik elke keer nieuwe problemen en nieuwe vraagstukken vind... waar ik me uh, op kan gooien. Ik heb inmiddels volledig het vertrouwen... dat ik dat tot in lengte van jaren met mijn klassieke kan blijven doen. Wat ik ook verzin. Die blijven als u voeden. En nou, dat betekent dat ik elke keer eens met een nieuw onderwerp... of met een nieuw, nu weer met die cognitie, die cognitieve benadering... ik kan altijd met mijn antieke materiaal uit de voeten. En dat is vaak zelfs heel nuttig... omdat het een klein beetje afstand heeft tot tegenwoordig. Dus als ik daar iets op uitprobeer en het werkt... ja, mensen worden daar uiteindelijk niet warm of koud van... of Medea gelijk heeft of niet. Dat, dat is niet een hot issue nu. Maar als ik kan laten zien hoe het daar werkt dan willen ze het ook wel accepteren als ik dezelfde analyse toepas... op iets uit onze eigen tijd. En ik vind het ook wel bijzonder dat u vertelt dat u elk jaar... toch weer dertig nieuwe studenten vindt die uw passie delen. Ja, alleen in Leiden, want in, ja. het, in het hele land zijn het natuurlijk meer. Ja, En dat zijn leuke studenten. Dus de je? oudheid leeft, kunnen we wel zeggen. Ja, dat is ook zeker zo. Kijk naar nou hoe het gaat op die gymnasia. Ik weet heel goed dat die gymnasiumopleidingen... niet alleen bevolkt worden door mensen die graag... Um, die graag Grieks en Latijn willen doen. Ze komen daar ook uit andere motieven. Maar ik zie daar toch een heel bijzondere groep docenten. Een zeer actieve groep. En de leerlingen daar... dat zijn wel weer de intelligentia van de toekomst. Ze gaan allemaal studeren. Niet klassieke talen, maar wel studeren. Dus dat gaat door. Gaat zeker door. Dat, dat is hoopgevend voor de toekomst. Zeker weten. Zich, Mevrouw Sluiter, dank u wel voor uw komst. Graag. Het was mooi om naar uw verhalen te luisteren. Volgende week praat ik in de kennis van nu... met schrijver, arts en hoogleraar Ivan Wolvers. Voor meer informatie over de kennis van nu kunt u kijken op kennisvannu.nl. Hier op Radio 1 kunt u na 9 uur luisteren naar Holland Dok Radio. Prettige avond.